9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De PVV wil alle AZC's, moskeeën en islamitische scholen sluiten. Blijkt uit het verkiezingsprogramma dat op Facebook is gepubliceerd. Het speerpunt in het punten tellende programma Nederland weer van ons... is dat het land moet de-islamiseren. Immigranten uit islamitische landen worden niet meer toegelaten... en Syriëgangers mogen niet terug naar Nederland als het aan de PVV ligt. In Duitsland moet een Nederlander terecht staan die een Syrische vluchteling zou hebben verkracht, meldde Duitse media. De man van 50 was tot begin dit jaar directeur van een noodopvang in Sauerland. De vrouw van 22 trok in januari bij hem in. In de maanden daarna zou hij haar zeker vier keer hebben verkracht. De vrouw werd zwanger, maar die zwangerschap moest worden afgebroken wegens complicaties. Daarna heeft de vrouw aangifte gedaan van verkrachting. De Nederlander zegt dat de seks vrijwillig was. Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot de beste speler in Europa van het afgelopen seizoen. Hij ontving na afloop van de Champions League loting de bijbehorende onderscheiding. De Portugees van Real Madrid troefde bij de verkiezing de Fransman Antoine Griezmann en clubgenoot Gareth Bale uit Wales af. In 2014 werd Ronaldo ook al eens uitgeroepen tot de beste speler in Europa. PSV stuit op zware tegenstand in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren zitten in één groep met Bayern München en Atletico Madrid. De derde tegenstander is FK Rostov, dat gisteren Ajax uitschakelde. Titelverdediger Real Madrid moet het onder meer opnemen... tegen Borussia Dortmund en Sporting Portugal. Barcelona zit in één groep met Manchester City... Mönchengladbach en Celtic uit Schotland. De Champions League begint half september. Het Nationaal Hitteplan blijft ook de komende dagen actief, meldt het RIVM. Verwacht wordt dat het warme weer tot het weekend aanhoudt. Met het Hitteplan roept het RIVM op om extra te letten op kwetsbare mensen. Het weer. Vannacht is het helder en droog, waarbij het lang diep warm blijft. Morgen gaat het of 26 in de kustprovincies. Diep landinwaarts wordt het weer tropisch. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen op dat uh, nationale hitteplan? Dus als je dit ooit nog een keer terugluistert in de herhaling... ...dames en heren, jongens en meisjes thuis... ...op deze dag, donderdag 25 augustus... ...hebben we tropische temperaturen gehad hier in Zandvoort. En de nieuwslezer, die zei het al... ...die zegt ja, ook het uh, hitteplan blijft uh, nog de komende dagen van kracht. Dat riekt naar... Een gelukkig shirt, oftewel happy shirt van Arianne. I have giraffes on my shirt en mijn necklaus is a bird.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 Dat was hem. Happy shirt. Ja, die, die zul je wel nodig hebben met uh, nog de komende dagen... dat er uh, nog temperaturen zijn van ruim boven de 20 graden. Want ja, morgen steekt er een windje van zee op. Ik ben blij toe ook, want uh, het was uh, de laatste twee dagen gewoon niet te hard. Hè. Daar heb je hem weer, zure kerel. Nou, ga dan maar eens het parool lezen van vandaag. Daar staat een heel zuur artikel van meneer James Worthy in... En ik uh, terecht dat uh, Ene Lana Lemmers hier, uh, zich uh, daarover heeft oplopen winden. Want het gaat weer over Oost-Europa. en hoe we Ja, dat weten we zelf ook wel. Dat we er iets aan moeten doen, dat weten we ook wel. Maar het gaat erom dat er hier heel veel leuke dingen zijn. Zoals volgende week gewoon een historische Grand Prix. Hè, jongens, dus we hebben dus weer oude Formule 1 auto's uh, in onze achtertuin rijden. Dus wat hebben we te klagen hier in dit dorp en misschien wel in deze regio zou ik bijna zeggen happy shirt uh, was uh, daar even een uh, ja min of meer een beetje een vrolijke intermezzo daarvoor zeker ook kijkend naar het weer um, over water en zee gesproken uh, vrienden we hebben stage republic een stage republic uh, die draai ik uh, surf de laatste weken nou is I Got Your Back uh, nu uh, degene die, uh, die we eigenlijk het meest hebben gedraaid. Maar het begon sinds lange tijd weer met de deze single Big Blue River. ...zeggen, luister je uh, ook mee, Hans Giffers ...van uh, de zondagmorgen op NPO Radio 2. Past uitstekend in dat programma, moet ik eerlijkheidshalve bijzeggen. Want ik uh, luister regelmatig uh, naar. Uh, die man heeft daar een, uh, een gelukkige hand van het uh, samenstellen van dat uh, programma. Het is altijd, uh, ik vind het prettig om uh, mee wakker uh, te worden. Maar, uh, of beter gezegd, uh, om de zondag mee, uh, mee te beginnen... En dan nog even niet te denken aan het feit dat ik uh, maandags uh, dan ergens in een trappenhuis uh, staat te boenen en te schrobben of uh, weet ik allemaal wat. Uh, gepoor van Koosje. Uh, het zou er zomaar in kunnen in dat uh, programma van, uh, van hem. Uh, ik ben even de uh, titel van, van, dat, van, dat, uh, van, dat, van dat programma gewoon even kwijt. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, wat er ook in zou passen is Big Blue River van uh, State Republic. Die jongen die uh, de draaf, die heeft het. Uh, nou ja, hij werkt zich eigen. Het lablaarsers om het voor elkaar te krijgen. En hij, eh, nou, hij is aardig bezig in Amerika, moet ik erbij zeggen. Maar dan wel bij de independent, eh, dus de onafhankelijke muziekindustrie. Er zijn er nogal een uh, aantal die, die dat doen, die dat op een onafhankelijke manier doen. Straks komt er nog een uh, voorbij. En die hebben wij hier ook gehad trouwens in uh, april van het uh, afgelopen jaar van 2015 hebben wij haar gehad. Dus uh, ik zou zeggen wie dat dan is... dan moet je maar even gewoon blijven luisteren. Leuk hè? Pesten is dat. Teasen noemen we dat. Um, deze band is uh, geweest... en die hebben toen hun uh, EP De Heim... hebben ze een beetje toegelicht. En dit was toch veruit... de beste single die ze daar hebben afgehaald. What Have You van Stillwave. Ja, want dat was natuurlijk wel heel erg uh, pittig, dit, uh, dit werkje van uh, Joe Marshes. Drie nummers even achter elkaar uh, gedraaid. Uh, we begonnen met Still Wave, What Have You, uh, van De Heim. Daarachter hoorde je Trip to Dover met Boy. Tegenwoordig uh, ook wat meer de elektrokant op gegaan. Terwijl ze van oorsprong wat... Uh, um, ja, wat ongeciviliseerder te werk gingen... met alternative rock-achtige elementen in. Maar dit is dus duidelijk toch een hele andere muzikale richting. Ze opereren tegenwoordig vanuit Eindhoven... terwijl ze ook nog in het grijze verleden... ook nog wel eens een band hadden met Brighton in Engeland. En dat had te maken met die alternative rock-achtige invloeden... die ze ooit ook nog hebben gebruikt. En daarachter hoorde je de Utrechtse Johanna Granendonk... met haar project, muzikale project... Jo Marches en de Night. Maar dat uh, verbaast uh, mij niks... dat die in datzelfde uh, blokje met stillwave is. Want uh, tijdens een uh, presentatie uh, in de uh, Sugar Factory in Amsterdam... Uh, toen uh, hebben die twee een uh, beetje nou, niet samengespeeld. Maar de een was ervoor en de andere kwam erachter. Jo Marches mocht dan uh, het, uh, een beetje het bal openen... en stillwave uh, kopte de, de, de rest van het uh, verhaal eigenlijk in. Zo uh, moet je het eigenlijk zien... Het was dus uh, gewoon een uh, soort package deal. Zo moet je het uh, eigenlijk bekijken. Ik blijf even iets houden met, uh, met uh, deze Haagse band. En uh, ik weet niet wat het is. Maar het heeft ook te maken dat Den Haag natuurlijk een reputatie heeft in het verleden als beatstad. Ik ga dat maar eens aan Bart van der Mier vragen. Die hier ook uh, op donderdagmiddag uh, zit tussen twee en vier. Ik kan daar uren over vertellen. Uh, maar goed, dit een beetje in dezelfde traditie. Uh, hoewel dan weer een beetje in een modern jasje. Hebben we het over de Levi's en dat nummer dat heet With You. It's better with you I am the Interessant uh, of uh, volgende week met uh, Decent Denial. Dat nummer dat heet Hide and Seek. Die draaien we, al, uh, draaien we al een tijdje hier bij uh, Alternative FM. Maar dat heeft ook te maken met de EP die ze hebben uitgebracht. Um, of daarom uh, gaan we daar ook natuurlijk uh, onder andere over hebben. Over deze EP, maar ook over um, ja, verder wat er in de toekomst uh, gaat uh, gebeuren. Ik geloof dat, uh, dat er ook uh, binnenkort nieuw materiaal gaat verschijnen. Dus... Dat zullen we volgende week wel horen van Mariska. Die de vocalen hier van haar, uh, voor haar rekening heeft uh, genomen. En iets, iets, zeg mij, klein beetje niet haakachtig. Ja, die strijd durf ik wel aan. Dus, uh, kijk hoe zij daarop reageert volgende week. Dus dat, uh, dat wordt leuk. Um, wat is de overeenkomst tussen No Soyo en Tears and Denial? Nou, heel duidelijk. Want No Soyo hebben we het eerste uur gedraaid. Alle twee uh, werken we vanuit Amsterdam. In Berlijn. Dat is de overeenkomst ja. waar No Soyo iets andere muziek maakt als Thies and the Nile... is wat Thies and the Nile betreft meer het wat stevige en ruige en robuuste werk. Daar heeft No Soyo iets andere muzikale opvattingen met datgene. Maar je kan wel merken dat Donata Kramas en Daïm de Rijken... dat zijn tegenwoordig de mensen van No Soyo ja uh, die muzikale uh, inrichtingen een beetje ja, een andere invulling hebben gegeven. Maar goed, neem niet weg dat uh, Ubrich er nog wel een beetje in uh, tussendoor uh, klinkt. Uh, wat dat betreft. Dat is het verleden wat, uh, wat Donata met, uh, onder andere met Marnix Doornstein uh, meedraagt. Ja, kan er ook niks aan doen. Um, deze meneer uit Rotterdam heeft, uh, nou, heeft al een tijdje dit, uh, dit uh, werkje uit. Wordless Poem voor Fiona heet dat, uh, dat album. Maar er staan allemaal uh, mooie nummers op. Uh, eigenlijk uh, zijn ze te mooi om niet te laten horen. Big Black Stones is dat nummer wat ook op dat album staat. Van Autumn Child. People need to look at me. I need to know What are they thinking, are they thinking about It seems like everyone's using a tongue Can't understand what they're thinking about Ooh. Ooh. My head's just big enough for one attack It's the world that I can see Ooh. Ooh. Ooh. Gave a name to it but it won't go See years and I got nothing to show for it On a no man's land we dug a hole Lay me down and I will quietly go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 To make things right when comes the day that I'll shine. Dat was er, uh, Low Eddic Sound System. Met, uh, ja, wat ook heel erg uh, fijn is, is dat, uh, dat uh, ze de muzikale of de vocale bijdrage hadden van Anouk Slik op uh, dit nummer. En het Low Addict Sound System, dat is een project van Dylan Zonde en Maaike van der Weijden. Uh, ook meegedaan aan de, de Rob Akda Award van, nou nog niet zo lang geleden. Um, ja, ik zit uh, nog eventjes uh, op uh, Facebook uh, te googelen of er nog wat uh, bands bestaan. Zo hadden wij ooit nog eens uh, de parel van de Betuwe. Um, dat waren de mannen uit uh, Tiel Dirty Colors. En ik zat op het YouTube-kanaal, maar verder kom ik, word ik er ook niet veel wijzer uit. Uh, maar ze hebben uh, toch uh, wat, uh, wat uh, al wapenfeiten gedaan. 29... In juni hebben ze, hebben ze iets gepost over het feit dat ze toen uh, in de Echo in Utrecht hebben opgetreden. En dat hebben ze ook nog uh, afgelopen maand nog gedaan in de uh, Future Sounds, de Nederlands Pop Academy on Stage. En dat, uh, dat heeft zich ook nogal dus uh, goed uh, nieuws om in ieder geval wat dat betreft uh, te horen dat ze nog bezig zijn... Uh, over die band uh, gesproken. Want ja, dan heb ik het erover. En dan moet ik er ook natuurlijk ook iets uh, over gaan draaien. Dat lijkt me wel duidelijk. Uh, wij hadden ze ooit uh, een, uh, ja, een uh, dikke anderhalf jaar terug. Maar ik blijf dit uh, toch altijd iets uh, gaas vinden. En dat nummer dat heet uh, Amazon Girl van de Dirty Colors. Mm -hmm. Is zwak, Zijn geest niet erg groot Maar heeft hij hier al nu echt dertig jaar Voor dat kleine hoopje kak Dat op een wacht daar voor de kroeg. Zelfs voor importbruiden is het niet genoeg Zij danst alweer Een van haar duizendste dansen Hij staat nog steeds Hij heeft al honderden kansen gehad Als een zin die niet loopt was een hoer die niet vrijt of gewoon als een man die niet zegt wat zijn hart nu al jaren begeert. En het drinken doet al zeer, maar dit rondje dat is nog voor hem. Dus na de play nog een keer.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 En deze Nederlandstalige versie is van Matthijs Lewis. Uh, zijn vlees is zwak daarvoor. Dirty colors en Amazon Girl, waarom onderbreek ik hem? Anders kom ik niet uit met allerlei andere dingen die ik nog wil draaien. Uh, Matthijs Lewis was degene die op de pedalsteel uh, gisteren bespeelde... bij Yellowgrass en Thunder. En dit is zijn eigen werk uit 2009. Zijn vlees is zwak. Goed, wij gaan verder met Toon van Mil. En niet verder dan tot hier... Van mijn kop in mijn luxe lichtbaak. Voel ik het knellen van de stroop. Waar ben ik van de weg geraakt? En tussen de tweede hypotheek en derde vrouw. Waar ben ik die zak geworden? Die ja, ik die ik niet worden zou. Was voor mij, voel nog te vaak waarmee ik door het leven loop. Ik ga het maken, ik ga het weer maken. Ik ga niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier. Sta je op een golfbaan? Zeg, geef mij eens een clubje vier. Je vrouw is naar intuïtief klein. Zeg daar zelf, is dat tot die plezier? En je doelgroep doelgroepanalyse is door je chef weer niet gehaald. Dus deze maand weer geen bonus. Je hebt je target weer niet gehaald.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 Die jongens weten het nog. Toen wij twintig waren, gingen wij in onze lelijk inbreng. Naar... Wat dan nou zo mooi was: uh, Tom van Mil uh, heeft een uh, lange muzikale reis uh, gehad. om uh, te komen waar hij eigenlijk uh, wilde zijn. En de uh, EP die hij in 2014-2015 heeft uitgebracht. En uh, daarna, geloof ik, ook nog iets uh, muzikaals uh, gedaan met het uh, Koekoeksjong. Dat. Uh, dat was een ander wapenfeit. Twee Nederlandstalige nummers even heel snel achter elkaar. Zijn vlees is zwak van Matthijs Levers En daarachter, uh, dus deze van Toon van Mil. Ja, het zit er dus weer op. Geen markers van dan om uh, dan we zeggen tot volgende week. Maar wat uh, maakt dat nou uit? We sluiten af met uh, deze van uh, Jeruzalem. En dat nummer dat heet Lay It Down. Tot volgende week.